Voilà, zeg. Een duivel en een plat watertje, zeg. Dank u, Johan. Hoe is dat nu eigenlijk met Versauvel, commissaris? Heb je nog wat van hem gehoord? Nee, geen nieuws is goed nieuws, hè. Hm. Zie je hem eigenlijk nog terugkomen? Afwachten. Maar hij had geen beter moment kunnen kiezen om het af te bollen. <laughs> ja, het is wat hij aan het andere is, hè, Marta Ja, je hebt het ook al gehoord. Ah, de commissaris, heel de stad spreekt erover. Nou. Weet je, wat daarmee gedacht is? Nee, zeg het eens. Die diefstal is te maken met die Spaanse expositie. Ah ja? Hoe dan? Dat dat dan allemaal het begin is? Gij denkt dat er nog gestolen zal worden. Oh, maar van eens, heel de gebrug, ja, dat is voor kunststieven, ...juist het zaastelen, een pot syropen voor de vliegen. Dat ze het uitlaten, hè? Ja, je dat ze het gewoon komen vragen of dat ze me misschien komen Nee, nee, nee, nee, nee ah. maar je weet toch wie er verantwoordelijk is voor de beveiliging van heel dat spel? <laughs> ja, ook. die met wisse voet dat ik nu aan het spelen ben. Het is goed dat gij het bent. Weet je wat, commissaris? Drink de vette, jen en heb mijn kost. Ja. Goed. Mogen rustig zijn. In de val getrapt.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 Als ik het gevoel heb, voor mij, dat ze me dwingen in een bepaalde richting te denken... ...dan wil ik altijd de andere kant uit. Gaat u nu niet te ver? Ah. Allee, veronderstellen dat dieven u in tweede instantie om de tuin willen leiden... ...omdat ze van u weten dat je de eerste poging toch gaat ontdekken. Ja, dat moeten wel een heel clever kerel zijn. Ja, dat zijn ze ook. De inbraak zelf bewijst dat. Geen enkel alarmsysteem heeft ze kunnen tegenhouden. Gaan we terug naar het Europacollege? Voorlopig niet, Nee.